Welkom terug bij C.F.M. Zandvoort bij het programma Peaceful Radio aflevering 746. Het programma, het programma is geopend door John Fugger met de cd Star Eyes. Nog meer piano van Frank H. Sauer en eh, zijn cd is Insights. Inside. ja en dat van het label Phoenix Music.